Zes uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Groot-Brittannië doet niet mee aan een eventuele Amerikaanse actie tegen Syrië. Dat is het gevolg van een stemming in het Britse lagerhuis. Premier Cameron verloor die stemming. Een meerderheid van 285 lagerhuisleden was tegen ingrijpen. De uitslag van de stemming is een gevoelige nederlaag voor de premier. Onder druk van de oppositie was de motie over militair ingrijpen in Syrië al afgezwakt. En zelfs die afgezwakte motie heeft het nu niet gehaald... Het Witte Huis zegt in een reactie dat de Verenigde Staten de Britten om advies zullen blijven vragen. Zij behoren tot onze trouwste bondgenoten en vrienden, staat in een verklaring. Het Britse besluit heeft geen gevolgen voor het standpunt van de Amerikaanse regering. Intussen zijn leden van het Amerikaanse congres bijgepraat over informatie van de inlichtingendiensten. Die zou bewijzen dat de Syrische president Assad vorige week gifgas heeft gebruikt. Volgens een van de parlementariërs vertelde topambtenaren... dat er communicatie tussen hoge Syrische functionarissen is onderschept... en daaruit zou blijken dat de Syrische regering opdracht heeft gegeven... voor de gifgasaanval. De overname van KPN door het Mexicaanse Mobil is onzeker geworden. De stichting, die is opgericht om het voortbestaan van KPN te garanderen... wil de overname voorlopig blokkeren. Volgens de stichting is de houding van de Mexicanen vijandig omdat ze niet over de overname hebben overlegd. De stichting werd in 1994 bij de privatisering van KPN opgericht. Israël wil op korte termijn duizenden Afrikanen het land uitzetten. Oeganda is bereid om ze op te nemen. In ruil daarvoor krijgt dat land wapens van Israël. De uitzetting treft meer dan 50.000 illegalen uit Eritrea en Sudaan, van wie de meesten na 2006 via Egypte Israël zijn binnengekomen... Het Israëlische parlement moet het uitzettingsplan nog goedkeuren. Het weer eerst nog nevel of mist. Later zon, maar vanuit het westen al snel meer bewolking en in de middag een paar buien, vooral in het noorden en oosten. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Ah, en we bij verkeersinformatie. Opnieuw wat slechte zichten vanochtend. In het noorden en in het oosten van het land heeft het verkeer last van plaatselijk dichte mist. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lara Rensen. Goedemorgen op deze vrijdag 30 augustus. De dag waarop duidelijk is geworden dat president Obama geen internationale steun heeft voor militaire actie tegen Syrië. Zelfs zijn trouwste bondgenoot Groot-Brittannië haakt af. Arjen van der Horst vertelt over de gevoelige nederlaag voor de Britse premier Cameron in het Lagerhuis. En ja, alleen op de wereld, zo moet het voelen voor de Amerikaanse president Obama. Het had ook niet mee om thuis het congres te overtuigen van de noodzaak van een aanval. Correspondent Wessel de Jong heeft het laatste nieuws voor u vanuit Washington. En het bewijs voor de gifgasaanval door Assad blijft voorlopig dun. Ik spreek constant hijzen van het Centrum Terrorisme en Contraterrorisme... over het werk van de inlichtingendiensten. Verder aandacht voor de staat van Nederland, trots, de waterkeringen... de brand bij voetbalclub AZ en de mogelijke blokkade... hoorde dat van de overname van KPN. En muziek hebben we ook. Lucia Silvas. Zeven minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. De Britten doen niet mee met een aanval op Syrië. Het Britse Lagerhuis, daar werd gisteravond urenlang vergaderd over een mogelijke aanval. Premier Cameron pleitte voor militair ingrijpen, maar hij verloor de stemming. 272. 285. Volgens correspondent Arjen van der Horst was de stemming eigenlijk symbolisch. Oorspronkelijk zou het Lagerhuis zich voor of tegen een militaire interventie uitspreken, maar onder druk van de oppositie had de regering de motie al afgezwakt. Het ging nu over het principe van militaire interventie, maar dit was geen definitieve stemming. Want het definitieve besluit zou pas genomen worden als de diplomatieke route via de VN is bewandeld. Dat had de regering, regering belooft om de twijfelaars over de streep te trekken. Maar je ziet bij die stemming vanavond dat er bij alle partijen verzet is. En het is veelzeggend dat Cameron zelfs voor deze afgezwakte motie niet de handen op elkaar krijgt. Deze uitslag betekent dat de Britten niet meer meedoen aan een eventuele interventie... tenzij er alsnog hard bewijs op tafel komt... dat de Syrische regering verantwoordelijk was voor de gifgasaanval van vorige week. Waarschijnlijk volgende week zal het Lagerhuis een tweede definitieve stemming houden over militaire interventie. Daarvan was verwacht dat het veel moeilijker voor de regering zou worden een meerderheid te krijgen. Dus deze stemming vandaag is echt een teken aan de wand. Ondanks dat Groot-Brittannië niet zal meedoen aan een eventuele actie van de Amerikanen... liet de Verenigde Staten in een verklaring weten de Britten om advies te blijven vragen. Het besluit heeft ook geen invloed op het standpunt van de Amerikaanse regering. Die kondigde gisteravond aan dat als er een operatie in Syrië komt... die zeer beperkt zal zijn. De president heeft that heel he dat hij niet een open ended military action. is. Hij is contemplating... wat we hier about here is iets that's heel discreet Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... zal vandaag contact hebben met zijn Amerikaanse ambtgenoot John Kerry. Telefonisch overleg zou eigenlijk al gisteravond plaatsvinden... maar werd uitgesteld op verzoek van de Amerikanen... om agendatechnische redenen. Voor de tweede keer in zijn carrière... heeft minister Opstelten van Justitie de Big Brother Award gewonnen. Volgens het publiek is hij de grootste privacy-schender van het afgelopen jaar in Nederland. De directeur van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom legde uit waarom omdat hij talloze voorstellen heeft gedaan die de privacy uh, schenden. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is uh, kentekenregistratie, waarmee hij uh, alle auto's op de Nederlandse snelwegen in de gaten houdt, dat opslaat en vervolgens daar analyses op loslaat. Maar een ander voorbeeld is om uh, computers te hacken en uh, vervolgens uh, daar malware op te installeren, zodat uh, de politie me kan meekijken met uh, wat er gebeurt. De minister reageerde via een videoboodschap. waarin hij speelt met een bestuurbare mini-drone. Hij gaat in het filmpje ook in op de verwijten. U weet, de ontwikkelingen op het gebied van cybercrime gaan zeer snel. Gerichte cyberaanvallen. die enorme schade aanrichten. in vitale sectoren van onze maatschappij. nemen toe. Daar moeten wij ons tegen wapenen. Naast Opstelter won ook de Belastingdienst een prijs omdat het kentekens en parkeergegevens controleert... ook van mensen die niet verdacht waren. Tot zover het nieuwsoverzicht. Ik kijk voor u in de kranten en zie dan uh, veel Syrië. Cameron, we doen niet mee aan een actie tegen Syrië. Dat is het verhaal op de voorpagina van de Volkskrant. Maar ook ruimte daarvoor. De overname van KPN, die geblokkeerd lijkt. Ook de Telegraaf schrijft daarover. Met een aardige kopstichting is Carlos te slim af... Ja, kan niet op vanochtend bij de Telegraaf. En kadaverdiscipline bij P van de A-fractie. Dat is de opening van de, de krant. Alle vergaderingen worden opgenomen. En daarbij heeft de, de Telegraaf een niet zo prettige foto van Diederik Samson gebruikt. staat daar met een priemend vingertje en een samengetrokken mond. Fractievergaderingen van de P van A worden op band opgenomen. Morrende Kamerleden worden later met hun eerdere uitspraken geconfronteerd... in een poging ze weer in het gareel te krijgen, schrijft de krant vanochtend. Het ND wijst op de mogelijkheden van een cyberaanval uh, door Syrië... als reactie op een mogelijke aanval Syrië kan met cijfer... Cyberaanval terugslaan. De kracht van Syrië om terug te slaan na een Amerikaanse precisiebombardement moet niet onderschat worden, volgens het Nederlands Dagblad. Trouw opent met een verhaal over langer doorwerken door 65-plussers. Het aantal ouderen dat nog actief is op de arbeidsmarkt is volgens Trouw in tien jaar tijd verdubbeld. En tot slot, ik kijk nog even naar het Algemeen Dagblad. Smartphone bewaakt TBS'er, is de kop veroordeelde laat bij verlof. Live aan de kliniek zien waar hij is. TBS'ers in Nederland krijgen voortaan smartphones, zoals een telefoon met een camera mee tijdens een onbegeleid verlof. TBS'ers kan gaan en staan waar hij wil... maar door hem te bellen en direct zijn omgeving te laten filmen of fotograferen... houdt de kliniek vervolgens toezicht. You can hear that cry, you can see their fright Some people got no money at all Everywhere you see their face On the TV screen, in the marketplace Some people got no money at all There are times when we forget all remember but yeah some people got no money at all The song is almost done And everything will carry on Some people got no money at all And when I am dead and gone Someone else will be singing a song of nickel Some people got no money at all Brendan Croker heeft no money at all. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Het Nederlands standpunt in zaken Syrië is bepaald. Tweede Kamer en Kabinet zijn het eens met elkaar. Pas als de Verenigde Naties zeggen dat er hard bewijs is... dat het regime van Assad chemische wapens heeft gebruikt... kan Nederland steun geven aan een ingreep in het land minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken. Het is belangrijk dat de internationale gemeenschap... Eh, indien we komen tot eh, stappen tegen eh, Syrië... ook onomstotelijk kan vaststellen dat eh, het regime ook verantwoordelijk is... voor eh, een gifgasaanval. Als je dat niet kan vaststellen, als je er niet van overtuigd kan worden... dan kun je ook niet een actie steunen tegen eh, mogelijke daders... waarvan jij niet weet of ze het wel echt zijn. Het is niet uitgesloten dat er binnen een aantal dagen geconcludeerd kan worden dat er inderdaad bewijs is dat Assad verantwoordelijk is voor gifgasgebruik in Syrië, maar dat er dan vervolgens in de Veiligheidsraad toch een blokkade is tegen uh, internationaal optreden tegen Assad. Hier in de Kamer zei u, in, in zo'n situatie waarin er geen mandaat is, waarin, de, waarin een partij in de Veiligheidsraad uh, optreden blokkeert, dan kan het niet legaal zijn, maar toch legitiem om iets te doen. Kunt u dat eens uitleggen? We hebben dat eerder gezien uh, bij acties van uh, uh, de internationale gemeenschap... Uh, toen er een humanitaire noodsituatie was in, uh, in Kosovo. Toen zei uh, de secretaris-generaal van uh, de Verenigde Naties, dat was toen uh, Kofi Annan... die zei, het kan zijn dat er geen mandaat is volkenrechtelijk... Maar dat het toch legitiem is om iets te doen, omdat de humanitaire situatie zo nijpend is dat er moet worden opgetreden. Um, ik zeg niet dat dit ook het geval zal zijn in Syrië. Uh, Kosovo en Syrië zijn wat dat betreft niet uh, te vergelijken. Maar het is wel zo dat als bewezen wordt dat er uh, uh, strijdgassen zijn uh, gebruikt... Uh, dan hebben we te maken met een zeer ernstige uh, oorlogsmisdaad... die niet zonder gevolgen kan blijven naar uh, ons oordeel. Uh, welke gevolgen dat dan zullen zijn, ja, dat is dan een kwestie van discussie en debat. De vraag is nu eigenlijk of die situatie zich met betrekking tot Syrië kan herhalen. Uh, ik zie dat op dit moment niet, dat die situatie zich zo zou kunnen herhalen. Maar we zullen de situatie op ieder moment weer moeten wegen. En ik weet ook niet hoe andere landen hier uh, hun conclusies zullen trekken. Ook die discussie zullen we in de EU en in de NAVO en met onze bondgenoten moeten voeren. Nog even verder op, op dit spoor van niet legaal, wel legitiem. Is het uitgesloten dat Nederland dan meedoet als het niet legaal is, maar wel legitiem? Ik zie op dit moment uh, voor uh, meedoen helemaal geen uh, mogelijkheid of ruimte. Dus uh, wat dat betreft is dat echt absoluut niet aan de orde. Nee, het is nu niet aan de orde. Op dit moment ziet u die mogelijkheid niet. Maar kan dat zich gaan voordoen of is het uitgesloten? Je kunt in internationale politiek uh, nooit uh, categorisch van alles uitsluiten. Maar ik acht het zeer onwaarschijnlijk dat uh, zich zoiets uh, zou voordoen. Uh, iedere verandering op dit vlak zullen wij ook onverweld uh, met de Kamer uh, delen. Zodat de Kamer ook daar haar licht over kan laten schijnen. Maar het is dus niet uitgesloten. Ja, je kunt in de internationale politiek nooit iets categorisch uitsluiten. Maar het is niet aan de orde. Het is niet aan Nederland gevraagd. Het zal ook, naar mijn stellige overtuiging, niet aan Nederland uh, gevraagd worden. Dus ik denk niet dat we over deze hypothetische zaak veel woorden vuil hoeven te maken. Ach, het is niet eens gevraagd aan Nederland. Nou. Minister Timmermans, toch een klein beetje geprikkeld. Zo te horen op het eind. In gesprek met verslaggever Wilco Bam. Bon. Tien minuten voor, half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het is toch wel een beetje een bedenkelijke eer. Als hier het in deel valt. Het winnen van een Big Brother Award. Toegekend door de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Aan de persoon of organisatie die het afgelopen jaar... het slecht is omgegaan met de privacy van burgers. Gisteravond werd bekendgemaakt wie de award dit jaar winnen. Verslaggever Martijn Binky was erbij. De winnaar van de publieksprijs van de Big Brother Awards 2013 is Ivo Opstelten. Ja. Minister Opstelten is zelf niet aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen. Maar hij neemt het sportief op. Hij bedankt de organisatie via een videoboodschap. Zo, mijn drone is veilig terug op de basis. Een grappig bedoelde videoboodschap. Die begint met een scène waarin de minister in zijn werkkamer aan het spelen is met een drone. Een onbemand spionagevliegtuigje. Dankzij die drone wist ik natuurlijk al dat ik vanavond deze Big Brother Award zou winnen. Ik aanvaard deze Big Brother Award dan ook met gepaste dank. En in het volle bewustzijn dat u mij in elk geval heel nauwlettend in de gaten houdt. Pot van Dalen, directeur van Bits of Freedom. Minister Opstelte, niet een echt heel verrassende winnaar. Wat heeft hij op zijn kerstok? Een van de dingen die hij afgelopen jaren heeft gedaan... is het uh, inzetten van uh, kentekenregistratie, zodat alle auto's in alle snelwegen van Nederland worden bijgehouden. En precies wordt bijgehouden waar je rijdt. Een ander ding wat nu op de agenda staat is het uh, inbreken in computers... en vervolgens daar uh, software installeren waarmee je mensen kan bespioneren. Legaal hacken. Legaal hekken, ja, zo noemt hij dat. En uh, dat gaat natuurlijk heel erg ver. En de winnaar is... De publieksprijs is dus voor minister Opstelten. En dan was er ook nog een expertprijs. De Belastingdienst. Voor het gebruiken van parkeer- en kentekendata... bij het opsporen van belastingontduikers. Data die eigenlijk gewist had moeten worden. Nou is dat natuurlijk een goed doel. Ot van Dalen, directeur van Bits of Freedom. Maar waarom wij ons er zorgen over maken... is omdat uh, de overheid daarmee de schotten tussen verschillende instanties... binnen de overheid aan het weghalen is. Het wordt binnen één instantie verzameld. Die moeten misschien ons heel zorgvuldig mee omgaan. Maar allemaal andere instanties kunnen het vervolgens gebruiken. En die zijn helemaal niet aan dezelfde regels gebonden. Zo'n avond als vanavond is toch een beetje een feestje van gelijkgestemden. Wat proberen jullie nou mee te bereiken? We willen hiermee aandacht vragen voor een ontwikkeling. Het gaat niet over deze winnaars alleen. Hoewel... Maar al die mensen die hier zitten, die zijn het met jou eens? Natuurlijk, maar het is voor ons ook een manier om de uh, beleidsmakers... en degenen die de prijs winnen, erop te wijzen dat dit een groot probleem is. Ze komen hem niet eens ophalen. Uh, maar ze spreken wel een videoboodschap uh, in of ze laten wat horen. Is het niet ook een beetje een achterhoedegevecht? Want de teneur van de toespraak was vrij pessimistisch. Het was pessimisme gekoppeld met toch een soort idealisme. Uh, je ziet dat het uh, slecht gesteld is met de privacy. Maar uh, dat is niet een reden om dat te stoppen met vechten. Het is juist een reden om nog harder te vechten voor je vrijheid. En zo zei de voorzitter van de burgerrechtenbeweging Bits of Freedom... dat tegenverslaggever Martijn van den Bink. Martijn Wink, moet ik zeggen natuurlijk. In veel Amerikaanse steden was het gisteren lastig om een hamburger te krijgen. Van New York tot Texas legden werknemers van fastfoodketens... zoals McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken het werk neer. In 60 steden schreeuwden honderden medewerkers van grote fastfoodketens om een hoger salaris. Want voor een minimumloon van 7,25 zo'n 5,50 euro, willen ze niet meer aan het werk. Ze gaan voor het dubbele. Robin McCoy uit Texas wil 15 dollar, want dat is wat ze nodig heeft om te overleven. Een zorgverzekering kan ze niet betalen. 15 dollar is wat we need to survive. I have no health insurance. I take two buses to work intricacies is hard Twee bussen moet ze pakken om op haar werk te komen. Volgens Robin weet niemand hoe zwaar haar baan is. Ook in Washington gaan mensen de straat op. Werknemers van McDonald's vinden het oneerlijk dat de ketens miljoenen per jaar verdienen en maar blijven groeien. Terwijl de mensen die werken voor die omzet in armoede leven, zegt Vels. Het ultieme issue here is: you have a 200-billion dollar corporation that is growing rapidly growing. You have CEOs that are tripling their pay. En you have the workers that are making all the money for these corporations living in poverty. President Obama heeft plannen om het minimumloon naar 9 dollar per uur te verhogen. Of het meer wordt, dat is de vraag. De industrie wil er niet aan. Want hogere lonen betekent duurder voedsel. En daar zit deze man in ieder geval niet op te wachten. Ik heb hier iets te eten. a een at a, at a goede prijs. Ik ben niet interessant in wat ze betalen. Dat is tussen Wendy's en de mensen die daar werken. Als mensen daar niet voor 7,25, dan werken ze there. Het interesseert me niet wat ze betaald krijgen. Daar moeten ze samen maar uit zien te komen. En als ze meer willen verdienen, gaan ze maar ergens anders werken. Het NLS Radio Angel, Sport. Het Europa League-duel van AZ tegen het Griekse Atromitos is na een uur spelen gestaakt. Want door kortsluiting ontstond een brandje en viel de stadionverlichting uit, waardoor er niet verder gespeeld kon worden. Algemeen directeur van AZ, Toon Gerbrand, legt uit hoe er daarna naar een oplossing werd gezocht. Dan krijg je een prachtige situatie op het middenveld. Dan heb je Griekse emotie, eh, die dan uit gaat leggen hoe zwaar gedupeerd dat ze zijn. Uh, de wevenmensen blijven vrij rustig, die bellen eventjes met Nijon in Zwitserland om beslissing te nemen. Maar ja, ze vonden niet dat het verwijtbaar was aan AZ. En ze moeten voor morgen één uur moeten wets worden gespeeld. Nou, dat kan nog verlengd worden in theorie. Dus er kan spengels worden genomen, ze moeten wat bakjes uh, wisselen. Want wij zien een andere bak als we doorkomen dan de Griekse tegenstander. Dus met andere woorden, 11 uur was de laatste tijd die kon beginnen. Dat is onze trainingstijd normaal gesproken, dus dat vond het gert een goed plan. Tromitos begint het nog te spelen. Half uur met een 1-0-voorsprong. Maar AZ won de eerste wedstrijd vorige week met 3-1 in Griekenland. En AZ heeft dus een goede uitgangspositie. Nou, Feyenoord is er niet in geslaagd de groepsfase van de Europa League te bereiken. Kuban Krasnodar won met 2-1 van de Rotterdammers... nadat de Russen vorige week al met 1-0 te sterk waren. Verdediger Janmaat ziet een overeenkomst... met de vroege uitschakeling van vorig seizoen, toen tegen Dynamo Kiev...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 ja, en je wint niet of je gaat niet door, ja, dan, uh, dan zie je dat hun toch op de een of andere manier een stuk verder zijn. Uh, al is het alleen een uh, stukje volwassenheid, effectiviteit. Uh, yeah. Ja. Zolang je niet dit soort wedstrijden op dit niveau blijft spelen, blijf je daar altijd, denk ik, maar een beetje tegen aanhikken. Want juist dat leerproces is zo belangrijk. Dat zie je vanavond maar weer. Ja, nee, klopt. Uh, wij hebben natuurlijk uh, nog weinig Europese ervaring in de groep. En uh, dit, ja, dit was de ultieme mogelijkheid om. Uh, om dat op te doen, um, dat je sowieso zes mooie wedstrijden had in Europa. Alleen, uh, ja, het is helaas niet gelukt. Nee. PSV dan. De club was al geplaatst voor de Europa League. De loting voor de groepsfase is vanmiddag. De Champions League loting was gisteren. Ajax werd daarbij gekoppeld aan Barcelona, AC Milan en Celtic. Zware tegenstanders, maar ook mooie clubs. Ajax-trainer Frank de Boer zag de uitkomst van de loting daarom best wel zitten. Ik ben wel tevreden, ja. Ik vind... Uh... Als je de drie clubs ziet, en dat zijn fantastische clubs qua ambiance, qua stadion, qua historie. Als je dan Barcelona bekijkt, hebben we nog nooit tegen gespeeld in een officiële wedstrijd. Dat is natuurlijk fantastisch als je, je wist dat in groep 1 of in pot 1 dat het alleen maar grote teams waren. Dus, ja, waarom dan niet eens dus een keer Barcelona? Het is natuurlijk fantastisch voor de supporters als zij uh, zulke sterren hier uh, op bezoek krijgen. Nou, wij zelf ook naar een uh, fantastisch stadion, een fantastisch publiek daar. Daarnaast uh, Milan. <kliek> nou, hebben we hebben afgelopen week uh, goed kunnen volgen natuurlijk uh, tegen PSV. Uh, nou, hebben we daar uh, goed weerstand geboden. Dan laten we hopen dat wij dat ook kunnen doen. Celtic publiek heb ik zelf meegemaakt als uh, oud-rangers-speler. Uh, ja, fantastische ambiance. Hm. Annika van Emden heeft bij de wereldkampioenschappen judo brons veroverd. In Rio de Janeiro versloeg ze de Japanse Abe met een waza ARI. en bewaarde het mooiste voor het laatst. Nou, precies. Dat is precies wat ik dacht. Ja, ja dat was het wel eigenlijk. Ik begon heel stroef. En uh, ja, eigenlijk gewoon niet goed. of te missen. Ik, was, ik ben zo'n vorm. En ja, dat liet ik de eerste partijen niet zien. En ja, het is gewoon iets wat me tegenhield om er helemaal in te gaan. En, in de pauze dacht ik, ja, je hebt hier zo hard voor getraind, je bent, je bent zo goed, ik voel gewoon dat ik in topvorm ben. Waarom laat ik dat nou niet zien? En, ja, blijf, zoals je zag is er een knop omgegaan en gewoon helemaal erin. erin. En, ja, dit is het resultaat. Mooi sport. Nieuw van de Kamer kwam ook in actie, maar hij kwam niet in de buurt van de medailles bij zijn WK-debuut. Sven Kramer heeft forse kritiek op de KNSB en op voorzitter Doekle Terpstra. Volgens de schaatser blijft het bestuur in gebreken, Bijvoorbeeld het teruggeven van een wereldbekerwedstrijd in Heerenveen. Ook andere schaatsers hebben hun ongenoegen uitgesproken... waaronder Jochem Uitenhagen namens de atletenvereniging. Tepstra's positie stond ter discussie vanwege zijn rol in de gunningsprocedure... voor een nieuw te bouwen ijshal. Maar volgens Uitenhagen is dat niet het belangrijkste wat de schaatsers dwars zit. Als je die ijsbaan een kwestie krijgt, ja, dan kunnen we daar echt wel mee door. Absoluut. Alleen er spelen een heleboel zaken. Het werd net al genoemd over het van World Cups, verlengingen van contracten. Er wordt heel veel met de atleten gesproken. De afgelopen jaren zijn er echt een aantal dingen verbeterd. Alleen als puntje bij paaltje komt, daar wordt er helemaal niets mee gedaan. En uh, in de laatste maanden zijn er een aantal dingen van naar buiten gekomen. En dat heeft gewoon het vertrouwen in de KNSB. En daar is het bestuur uiteindelijk verantwoordelijk gewoon enorm, enorm geschaad. Komende week gaat de atletenvereniging met het bestuur van de KNSB in gesprek. Ook Doek Terpstra en Sven Kramer zullen op korte termijn met elkaar gaan praten. Roger Federer heeft zijn partij in de tweede ronde van de US Open eenvoudig gewonnen. De Zwitserse tennisser vijfvoudig. winnaar in New York schoof de Argentijn Carlos Berlok in drie sets aan de kant. En ook Rafael Nadal is weer een ronde verder. Hij versloeg zijn Braziliaanse tegenstander Rogério Dutra Silva met 6-2, 6-1 en 6-0. Tot zover de sport. Na half zeven, een uitgebreid verslag uit het Britse lagerhuis. Dit is Radio 1. Nou, daar hoort u nu ook al meer over bij Jan van der Putten met het nos -journaal. Jan. Goedemorgen. Groot-Brittannië doet niet mee aan een eventuele Amerikaanse actie tegen Syrië. Dat is het gevolg van een stemming in het lagerhuis. Premier Cameron verloor die stemming. Uh, een meerderheid van 285 lagerhuisleden is tegen de ingrijpen. De uitslag van die stemming is een gevoelige nederlaag voor premier Cameron. En intussen zijn leden van het Amerikaanse congres bijgepraat over informatie. Die zou bewijzen dat de Syrische president Assad vorige week gifgas heeft gebruikt. Volgens een van de parlementariërs vertelde topambtenaren dat de communicatie tussen hoge Syrische functionarissen is onderschept.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 De uitzending betreft meer dan 50.000 illegalen uit Eritrea en Sudan. Het Israëlische parlement moet die uit, dat uitzettingsplan nog wel goedkeuren. Dan nog het weer. Het is nevelig. Verder eerst zon. Al snel neemt de bewolking toe van het westen uit. En vanmiddag zijn er een paar buien, met name in het noorden en oosten. En het wordt vandaag 20 tot 24 graden. En hoe is het op de weg? John Bakker. In het noorden en oosten van het land moet het verkeer nog een beetje oppassen. Want daar komt plaatselijk dichte mist voor. En dan zat er zat staat er één korte file op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Bij Spijkenisse, twee kilometer. En ik zei het al, correspondent Arjen van der Horst doet zo dadelijk verslag... van een roerig Syrië-debat in het Lagerhuis. En de stormvloedkering in de Oosterschelde is minder veilig dan gedacht. Wil jij als ondernemer rust in je kop? Ik begrijp best dat je geen zin hebt in de bonnetjesstress van je medewerkers... of declaraties die de fiscus niet goedkeurt.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Britse premier Cameron had er alles aan gedaan. De ontwerpresolutie ingediend bij de VN-veiligheidsraad. De wapeninspecteurs meer tijd gegeven. Allemaal bedoeld om de twijfelaars in het Britse lagerhuis... over de streep te trekken voor militaire actie tegen Syrië. Maar gisteravond, na een hele dag debatteren over de crisis Syrië... kwam het lagerhuis met een verrassing. De ogen to the right, 272. De nose to the left, 285. Het was een symbolische motie, want dit was immers niet de definitieve stemming over militair ingrijpen. Maar hoe dan ook, dit was de grootste nederlaag die deze coalitieregering ooit had geleden. Het duurde dan ook even voordat het Lagerhuis tot bedaren kwam. down! down! Mr. McNeil, you're like an exploded volcano. Calm yourself, man. De voorzitter van het lagerhuis haalde dan nog maar eens de uitslag. The eyes to the right, 272. The nose to the left, 285. So the nose have it, the nose have it. 285 stemmen tegen en 272 stemmen voor. Een nipte nederlaag voor de regering. In principe hoeft dit niets te betekenen, want de premier heeft immers een koninklijk mandaat. Met andere woorden, hij alleen heeft het laatste woord over militair ingrijpen en mag de wens van het parlement negeren. Mr. Labour-leider Ed Miliband vroeg daarom na de stemming de premier om verduidelijking. Speaker, of order, no house Het lagerhuis heeft de motie van de regering afgewezen, stelt Miliband. Om de UK te bevelen om deel te nemen aan militaire actie, gezien de wil van het Huis die is geuit, voordat er een nieuwe stemming in dit Huis is. Kan de premier ons ervan verzekeren dat hij het koninklijk mandaat niet zal gebruiken en dat de Britten niet betrokken zullen zijn bij militaire interventie, totdat het Lagerhuis er opnieuw over zou stemmen? Het antwoord van de premier was helder. And I can give that assurance. Let me say the House has not voted for either motion tonight. I strongly in the need for a tough to the use of Die garantie wil hij geven, ook al is hij nog steeds ervan overtuigd dat militaire actie tegen Syrië nodig is. But I also in the will of this House of Commons. It is clear to me that the de wens van het parlement respecteren. De Britten zullen dus niet betrokken zijn bij een militaire interventie in Syrië. Get that and the will act yeah. Een positie die later nog eens bevestigd werd door de minister van Defensie, Philip Hammond, die diep teleurgesteld was over de uitslag. Ik ben verantwoordelijk. We geloven dat de gebruik van chemical weapons in deze manier... Way... A clear and het gebruik van chemische wapens mag niet onbestraft blijven, stelt hij. Maar de wens van het parlement, ja, die kun je niet negeren. We've been clear with our that we hebben altijd met onze alliën gegeven dat we parlementaire approval moeten krijgen voor British participation in military action. En uh, dat is de manier waarop het proces werkt. Toch verwacht hij dat militaire actie tegen Syrië doorgaat. Maar in dit geval zonder de Britten. Dat zei correspondent Arjan van der Horst, een roerig debat was dat. We laten uiteraard ook nog even spreken. Kijken ook naar Amerika, hoe uh, dit besluit daar gevallen is. En um, ik spreek later in deze uitzending over de bewijzen, want die lijken te dun. Dat lijkt ook de reden te zijn waarom het Britse lagerhuis niet uh, voor uh, ingrijpen kan zijn. praten over het werk van de inlichtingendiensten later in deze uitzending. Neem we nu mee naar Roemenen en Bulgaren. Vanaf 1 januari mogen zij vrij aan de slag in Nederland. Uitzendbureau spelen daarop in door nu al mensen te werven in Roemenië. In de stad Cluj worden bijvoorbeeld verpleegsters bijgeschoold die straks in Nederland gaan werken. En les 1, natuurlijk de taal. We hebben gestudeerd dit taal. En ik vind dit een mooie taal. De verpleegstersklas van een uitzendbureau in Cluj.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 Ja. Adriana Bonesco van TNS Logistics, het uitzendbureau dat deze verpleegsters voorbereidt en zo dadelijk gaat uitzenden. Hoeveel mensen heeft u? We hebben iedere maand een groep van uh, 10 of 12 mensen. Dus dat telt op tot zo'n 100, 150 per jaar? Ja, wij hopen. Uh, dit project is wel in het begin, maar wij hopen op een uh, positieve evolutie van dit project. Wat is de grote aantrekkingskracht voor uw klanten? Zijn deze verpleegsters goedkoper dan Nederlanders? Uh, niet alleen dat. Uh, mensen hebben de juiste diploma, zijn heel goed uh, opgeleid. And, uh, sommige, uh, die uh, en sommigen hebben echt ervaring in bejaarde huizen en de beste ziekenhuizen, inclus Napoka. En dat is in Nederland moeilijk te vinden. Ik weet dat in Nederland uh, op zorggebied er is een uh, tekort aan personeel is. Wat wij wel willen proberen, willen we uh, gewoon uh, op de arbeidsmarkt laten zien hoe Roemenen kunnen presteren. Die prestatiedrang gaat wel een beetje ten koste van de gezondheidszorg in Roemenië zelf. Op de universiteit zien ze met ledenogen aan hoe de beste krachten vaak worden weggekaapt door het buitenland. Dat gebeurt al jaren. Nederland is bepaald niet het eerste land dat zijn grenzen openstelt voor Roemenen. Indeed, a lot of our graduates go to work abroad, and we are concerned because we lose a lot of uh, well-prepared doctors and nurses. Anca Buzoianu van de universiteit in Cluj geeft als eerste toe dat het probleem vooral ligt aan de Roemeense kant. Hoe getalenteerd ook, het is vaak moeilijk voor mensen om een baan te vinden. De gezondheidszorg is chaotisch opgezet. En het salaris is ook veel te laag. Daar wordt aan gewerkt. We, we trying to increase the en by uh, uh, make the, the possibility to work in better condition in our En wat haar betreft, begint dat ook zijn vrucht af te werpen. Steeds meer studenten geven aan dat ze eigenlijk liever in Roemenië willen blijven. En wat je ook ziet, is dat mensen na een buitenlandse avontuur terugkomen. Zij ziet de emigratietrend eigenlijk al omlaag gaan. En ze verwachten ook niet dat de openstelling van Nederland en nog een paar andere landen nu ineens voor een piek gaat zorgen. No, definitely not. It will be not a piek. Maar deze klas van twaalf vrouwen is Roemenië voorlopig kwijt. Voor een jaar gaan ze in ieder geval in Nederland en daarna ligt het open. Misschien willen ze daar blijven, maar sommigen denken ook al aan terugkeer. Ik, uh, ik kan uh, misschien uh, terugkomen hier met uh, nieuwe ervaringen. En ik um, kan hier um, grote kans uh, een nieuwe baan uh, te vinden. Ja. Een reportage was dat van correspondent Joost van Egmond. Alle roodharigen verzamelen in Breda. U wordt zo'n organisator van de Red Hat Days 2013. Het NOS Radio 1 journaal Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Maar eerst de stormvloedkering in de Oosterschelde zou een stuk minder veilig zijn dan we denken. Zes ingenieurs die destijds betrokken waren bij de bouw van de kering... hebben dat in een brandbrief aan de Tweede Kamer geschreven. Het zou komen door een gebrek aan onderhoud. Ondanks moest er nog een spoedreparatie worden uitgevoerd. De vraag is of we bij hoogwater nog kunnen vertrouwen op de stormvloedkering. Staande op een van de pijlers stelt koningin Beatrix symbolisch de laatste schuif in beweging. Met het neerlaten van deze laatste schuif stel ik de stormvloedkering in de Oosterschelde officieel in gebruik. Tja, die officiële ingebruikname van de stormvloedkering in de Oosterschelde is alweer 27 jaar geleden. En er zou dus te weinig onderhoud zijn geweest, onlangs een spoedreparatie geweest. Hoogleraar aan de VU Jeroen Aarts, Risk and Water Management. Is dat zo? Zijn we te lax geweest met dat onderhoud? Nou, ik denk dat uit die brief van die hoogleraar in Delft wel duidelijk blijkt dat er nu iets moet gaan gebeuren. En dat we ook die grote kunstwerken aandacht moeten blijven schenken. En waarom gebeurt dat te weinig? De oorzaak is toch ook bezuinigingen. En de tweede oorzaak is heel duidelijk... dat de kennis bij de overheid niet altijd op het juiste moment aanwezig is. Uh, dat heeft onder andere ook te maken met het feit... dat uh, mensen die destijds aan de delta werk hebben gewerkt... Uh, nu uh, met pensioen gaan. Uh, maar het is zorgelijk. Uh, die kennis is nodig bij de overheid. En die mensen die dus hebben meegewerkt aan die delta werken... die hebben waarschijnlijk zelf ook die watersnoodramp meegemaakt. In verschillende plaatsen in het westen van het land... Is een noodtoestand ontstaan door abnormaal hoge waterstand? Het KNMI schrijft de abnormaal hoge waterstand toe aan het feit dat de storm gepaard ging met springtijd. Heb je die urgentie ook echt gevoeld? Maakt dat nog uit? Nou, ik denk dat het wel degelijk zo is dat als je een ramp hebt meegemaakt, dat zien we ook in ander onderzoek, um, ja, dan, dan weet je hoe erg het is. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Ik in ieder geval niet. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt aan mijn lijf. Uh, dus dat zal zeker meespelen. Maar uh, daarnaast is het zo uh, dat als je het zelf hebt gebouwd, dat je ook uh, ja, meer, veel meer inzicht hebt in wat er allemaal fout kan gaan. Nu gaat die brief over die stormvloedkering in de Oosterschelde. De deltawerken omvat natuurlijk veel meer. Hè? Hoe, ja. hoe is de staat daarvan? Want ook dat is allemaal al een jaartje ouder. Ja, die brief gaat over een specifieke kering in de Oosterschelde-kering. Um, maar het is wel degelijk zo dat ook andere keringen aandacht uh, verdienen... Um, uh, veel van die uh, grote deltawerken zijn al tientallen jaren oud. Die zijn ontworpen naar de maatstaven van de jaren 50 en 60. En Ik denk dat het heel belangrijk is dat niet alleen de oost maar ook die andere grote kunstwerken meer aandacht krijgen met de wetenschap van nu. Wat heeft u een voorbeeld waaruit kun je zien dat het nodig is? Ja, een aantal jaar geleden heeft er een discussie gespeeld... rondom de Maaslandkering in Rotterdam. En Het bleek uit een nadere studie dat de faalkans van die kering veel groter was dan in het oorspronkelijk ontwerp uh, was verteld. En De faalkans is de kans dat hij niet het water tegenhoudt als nodig is. Ja, of dat die deuren bijvoorbeeld helemaal niet dicht gaan. Hè? En uh, nou, dat, dat geeft gewoon aan uh, dat we moeten blijven leren... dat er steeds weer nieuwe kennis komt uh, uh, die we kunnen gebruiken... om die keringen nog steviger te maken. En daarbij is het ook nog zo uh, dat we steeds meer kennis krijgen... over toekomstige ontwikkelingen zoals zeespiegelstijging. Uh, als voorbeeld kan ik geven dat uh, de Haringvliet sluizen zijn ontworpen... voor 20 centimeter zeespiegelstijging in 100 jaar. En de klimaatprojecties die Rijkswaterstaat aanhoudt... zijn dan 60 centimeter. Dus dat betekent dat je nog eens goed moet kijken... of dat soort keringen wel bestand zijn tegen dat soort zeespiegelstijgingen. Zegt u dat we eigenlijk misschien minder veilig zijn dan we hopen? Nou nee, we zijn de best veilige delta van de hele wereld. We hebben de hoogste veiligheidsstandaard, we zijn absoluut veilig. Maar ik denk dat dit soort gevallen aangeven dat we bij de pinken moeten blijven. Een van onze grootste exportproducten is watermanagement, waterkennis. Dat willen we exporteren, steeds meer. Dat is een groeimarkt zelfs. Maar als je dat wil blijven doen, dan moet je eerst zorgen dat wij zelf thuis de zaak op orde hebben. Dus ervoor zorgen dat onze keringen op orde zijn. Jeroen Arts, hoogleraar Risk and Water Management aan de Vrije Universiteit. Hij sprak met uh, Karin Alberts. John Bakker, goedemorgen. Goedemorgen, Lana. Je had het eerder vanochtend over mist. Uh, hebben automobilisten daar last van op dit moment? Nou, in het noorden en oosten van het land is het zicht op sommige plaatsen minder dan 200 meter. Dus dat is nog even oppassen geblazen. Maar in de rest van het land uh, eigenlijk geen problemen. Ook geen files op dit moment. Nou, verwacht je ze nog wel? Nou, vrijdagochtend. Ja, er moet een ongelukje gebeuren. Of misschien een pechgevalletje waardoor er wat file ontstaat. Maar voor de rest niet. Maar in de loop van de dag uh, gaan er wat files ontstaan door terugkerende vakantiegangers. Ah, kijk eens aan. Nou, we wachten het af. John Bakker, dank je wel. I found myself in a second. Hand Never thought it would happen. But I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 Awesome. Liana Leheves, is your love big enough? 10 minuten voor zeven. Doet u ook al aan het nieuwe televisie kijken? Dat is kijken op een moment dat het u uitkomt en wat u zelf wil. Nou, er is sinds kort een app voor, WebZap. Deze app selecteert televisieprogramma's en films... waardoor het eenvoudig wordt je eigen televisieavond samen te stellen... en ook te bekijken op je smartphone, je tablet of televisie. Verslaggever Jeroen Schutijzer liet het zich uitleggen... door een van de bedenkers van die app, en dat is Wienke Gieseman. We gaan dus nu modern televisie kijken. Ja, het nieuwe tv kijken. En uh, is een uh, online video-app. Wat wij doen is, wij selecteren de leukste video van het internet. Uh, die uh, lichten we op een uh, gebruiksvriendelijke manier uit. Uh, in onze mobiele app WebSapp. De iPhone wordt eigenlijk een soort afstandsbediening. Ja, ja. En uh, soms hoor je wel eens over de trend second screen. En dan wordt er naar je iPad... waarbij je extra informatie krijgt over wat er op de tv is... Voor ons is de iPad of de iPhone eigenlijk de first screen. Want daar begin je met kijken. Een kort filmpje kijk je misschien op de iPad. Maar als je iets uh, vindt wat langer is, dan zet je, zap je hem bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld naar tv. Laten we eens even zien ja. hoe dat zit. Dan kan je de app downloaden in de App Store. Gratis? Hij is gratis. Nou, en dan? Uh, dan opent de app zich en dan zie je meteen uh, een selectie aan video's. Uh, we hebben hier bijvoorbeeld een TED-talk. Uh, het laatste nieuws van uh, Robben uh, vanuit NOS. Arjan Robben? Uh, dit is wel een leuk voorbeeld, want ik volg NOS in het kanaal Sportvoetbal. Dus daarom krijg ik hier een melding van, hé, hey, er is iets nieuws. Uh, die open ik vervolgens. Laat eens horen. Robben, Robben. Uiteindelijk. Zijn moment van glorie. Ja, dat is een gevoel. Ik denk dat dat niet uh, met woorden te omschrijven is. Dat is... Dat is een droom natuurlijk die uitkomt. We hebben 350.000 mensen die hem hebben gedownload. En op dit moment hebben we 100.000 mensen die dat gebruiken. Hoe zijn de reacties? Nou, wat wij terugkijken van mensen is dat ze klaar zijn met de tv. Met het reguliere aanbod. De zenders die bepalen wat je kijkt. Webzap biedt de mogelijkheid om te kijken wat je wil, wanneer je wil. En dat willen wij. Vrijheid, blijheid. We willen niet meer dat Omroep A voorschrijft... dat ik om half tien s'avonds voor Nederland 1 moet zitten... Nou ja, kijk, nu zijn het toch de omroepmanagers en de RTL's en de SBS'en die het bepalen wat we, wat we kijken. Onlangs hebben we een tien inspirerende speeches uitgelicht. Eén daarvan is bijvoorbeeld I have a dream. We hebben heel veel reacties van mensen die, uh, die ook wat ouder zijn. Ja, die de app heel graag gebruiken. Dus dat dit een app is voor alleen maar jonge mensen, dat is niet waar. Hoe verdien je hier nou geld mee? We hebben er een videotheek in zitten. En daarmee kan je video's aanschaffen. Films, uh, series, comedy shows. maan schijnt door de bomen. Mokker staat u wildgetering, getief is geraas. Dat is Jochen Meijer die Jules Deelder nadoet. Ja, dat is een preview van een show van hem. Gaat dit een eclatant succes worden? Zeker weten, ja. Zullen we afsluiten met iets leuks? De laatste zomergasten. Nou, dat is bij Websep een enorme hit. Ik zal hem laten zien. Wouter Bos. Ik ben Wouter Bos. Ik was vroeger een vervente televisiekijker. Veel series en dergelijke. Toen ben ik een aantal jaar in het buitenland geweest. Dus toen heb ik ook heel veel gemist van de Nederlandse televisie. En de laatste jaren gebeurt met mij hetzelfde als met een heleboel andere televisiekijkers. En dat is dat je langzamerhand ook veel meer DVD's gaat kijken en YouTube gaat kijken. De ook eronder. Wouter Bos was precies in de doelgroep, zo lijkt het. Uitgeverij Sanoma maakte gisteren trouwens bekend dit app-initiatief financieel te steunen. Met een paar ton, waardoor verdere ontwikkeling van dat nieuwe televisiekijken mogelijk is. Breda kleurt rood vanaf vandaag, de hele binnenstad stroomt namelijk vol met duizenden roodharigen. Als het goed is. Ze komen voor de Red Hat Day 2013. Dat is uh, het grootste roodharige evenement ter wereld. Bart Rauwenhorst, organisator en directeur van de stichting Roodharige. Meneer uh, Rauwenhorst, goedemorgen. Goedemorgen. hoi. Ik wist uh, helemaal niet dat er zoveel roodharige evenementen plaatsvonden wereldwijd. We zijn de eerste en langzaam verspreidt het zich ook over de wereld. Dus we zijn initiatief in Ierland en in VS, in Duitsland, Spanje en Italië. En waarom komt de behoefte van roodharigen vandaan om samen iets te organiseren? Uh, ze houden van een feestje, denk ik. Uh, nee, het is. Uh, we krijgen mensen uit de hele wereld, uit 80 landen. Uh, en we krijgen bijvoorbeeld uh, Roodhaarigen uit uh, Australië. En die wonen dan. Uh, in een dorpje, zeg maar. En dan zijn ze eigenlijk de enige roodharigen in de omtrek van de 100 kilometer. En die vinden het heerlijk om gewoon één keer in hun leven op plekken te zijn waar gewoon de hele stad is gevuld met, met roodharigen. Hm. Ja, ja. Um, want roodharigen zijn anders dan andere mensen, behalve dan dat ze rood haar hebben? Er um, is een uh, socioloog, Roos Vonk, die heeft daar inderdaad uh, onderzoek oh, daar gedaan. Oh, Roos Vonk. Ja. <laughs> nee, gaat u door. Ja. Um, maar die verwijst naar uh, Duitse onderzoek, uh, dus uh, dat is zeker betrouwbaar. En uh, um, ja, die heeft onderzoek gedaan naar een rood haar, dat ze inderdaad uh, wat anders zijn. Uh, ze hebben vaak ook een, een jeugd gehad waarbij ze soms wat uh, geplaagd zijn. En dat maakt ze ook wat sterkere uh, en wat assertievere uh, persoonlijkheden. Ah, oké. Okay. Ja. En, en zich dat ook onderling? Of uh, voelen ze zich dan juist onderling um, sterk verbonden en, en veiliger? Als je een stuk van je geschiedenis uh, deelt met, met andere mensen... dan uh, voel je dat toch uh, ja, als, uh, een beetje als familie, zeg maar. Dus je zult uh, inderdaad jezelf verbonden met, met andere mensen. Uh, we merken zeg maar, dat uh, heel veel mensen naar Breda gaan komen... en op een bepaalde manier een band met elkaar gaan hebben. Dus ook gewoon uh, veel sneller met elkaar uitgaan en met elkaar gaan praten en zo. Okay. Dat is heel gezellig gewoon. Ja, en, en wat vinden roodharigen leuk om met elkaar te doen? Uh, van alles. We hebben een uh, heel vol programma met uh, iets van 53 uh, activiteiten. Uh, gezamenlijke fotoshoots, uh, individuele fotoshoots, lezingen, uh, dans. Er is dus, uh, overal op allerlei plekken in de binnenstad. Er uh, muziek. Uh, het is gewoon uh, ja, gezellig. Het is een heel vol programma. En dan op uh, onze website roodharigen.nl. Okay. Daar staat het programma te lezen. Ja. Um, zijn niet roodharigen ook welkom? Uh, ja, zeker. Juist. Ja. Is, oh, juist. Ja, uh, Oké, ik zei. Uh, ik heb zelf ook geen rood haar, namelijk. Ik ben blond. Ah. Oh, je bent blond. Ja. <laughs> niet geverfd. Nee, nee misschien voor de gelegenheid een keer of zo, maar uh, nee. Uh. Oké. Okay. Nou, uh, ik wens u veel plezier vandaag. Dank u wel. En fijn dat u eventjes in de uitzending wilde komen. Okay. Bart Rouwenhorst, organisator en directeur van de stichting Roodharigen. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Dat geldt niet voor Rijmolse Goedemorgen. Goedemorgen. In de Telegraaf staat dat fractievergaderingen van de PvdA worden opgenomen. Volgens de krant worden klagende Kamerleden later met hun eerdere uitspraken geconfronteerd. En zo wil de partij de Kamerleden in het gareel houden. Bronnen rond de fractie zouden dat aan de Telegraaf hebben gezegd. Ja, en de kop daarboven is kadaverdiscipline bij PvdA-fractie. Nou, in de ochtendkranten ook veel aandacht voor Syrië. Afgelopen nacht weer bekend dat de Britten niet meedoen aan een mogelijke aanval. Dat hebben de kranten niet meer kunnen verwerken. De Volkskrant schrijft dat het Irak-trauma de oorlogsmachine laat haperen. In de telegraaf staat dat Nederland aan de kant staat bij ingrijpen in Syrië. Trouw kopt stellig dat er geen hard bewijs tegen Assad is. Ook ander nieuws in de krant. Trouw schrijft dat 65-plussers langer doorwerken. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal werkende 65-plussers de afgelopen tien jaar is verdubbeld. Van 73.000 in 2003 naar 182.000 personen in het eerste kwartaal van dit jaar. Die toename zou komen door financiële onzekerheid. De krant sprak met drie 65-plussers... die elk hun eigen reden hebben om langer door te werken. De een heeft helemaal geen zin om thuis te zitten... terwijl de ander geen keus heeft. Hij zegt dat hij het niet zou redden als hij niet zou werken. Tot slot nog even naar het AD. Daar staat dat tbs'ers in Nederland voortaan smartphones met camera's... meekrijgen tijdens hun onbegeleid verlof... De TBS'er kan nog steeds overal gaan en staan waar hij wil... maar door te bellen en direct zijn omgeving te laten filmen of fotograferen... houdt de kliniek toezicht. Het plan om TBS'ers een smartphone mee te geven... is een experiment van de Oostvaarderskliniek Kliniek in Almere. Pedofielen kunnen bijvoorbeeld overdag worden gevraagd... om via een Skype-verbinding met de kliniek te bellen. Goed. Remonserie. Dankjewel voor nu. Zo dadelijk gaan we naar Londen. en Washington over de Britse nee.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 Ga naar justdigit.org en schep mee. Just Dig It met dubbel G, G. Wij hebben geen verkopers met leaseauto's en bonussen. Daarom betaalt u zo weinig. MKB